Something is love simply simply So you won't, forget. you won't forget it Simply I'm making you a bet you simply When trouble comes your way comes your way Simply Remember, remember what I, I say. say You got to believe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 I will sing the Mahamritinjaya Mantra, which is a mantra to uh, Shiva to get liberation from death. Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhana Urmarukami Vabandhanat Bhrutiyur Moksiya Mambratam Can you join me for the three Om Shanties? Om Shanti Shanti Shanti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 Wat deze foto niet laat zien is dat Anne later uitgroeide tot een mooie meisje, CQ-vrouw. Deze foto, dat is heel belangrijk, is van mei 1943. Um, het gezin woonde toen in een rivierenbuurt in Amsterdam. Daar woonden toen vele Joodse mensen. Gerbe maakte op de kleuterschool mee dat Joodse klasgenootjes...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 changement. Het scherm gaat weg en daarna wilde ik Felix uh, uitnodigen. Oh,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 Thank mm -hmm.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 probeert u zich voorstellen dat ik in de nadagen van mijn PvdA-voorzitterschap... drie van die penningjes had... en bij een vergadering met Wim Kok... in de lucht gooide... en in de I Ching bladerde... en tegen Wim Kok zei... volgens de I Ching moet je dit niet doen. Dat vond scherben geweldig. Maar ik... Ik nam het serieus, ik werk er nog steeds mee en uh, ik zal zeker af en toe lastig lastigvallen, omdat hij net zo'n wijsgeer is, maar dat weten jullie. Het liefst, en daar wil ik eigenlijk mee, mee eindigen. Het liefst is bondgenootschap van genie en Gerben, ja, bijna 40 jaar. Wat een fenomeen. Gerben hield zielsveel van genie.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 En in de wateren van de zee mogen ook onze kinderen voor u nederknielen, opdat uw toorn niet over ons ontbranden. En u is de verlossing tot in de eeuwigheid. Amen. En Ginny. Uh,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 Dan is er nu nog één muziekje en dan krijgen we genie.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 Die. You're gonna, you're gonna die. I tell you, who else left us? on, gone to heaven, no longer with us. Johnny Cash, Dead. JFK, that guy in the Stones, Lou Gehrig, Einstein, and Joey Ramone. Joey Ramone. Have I convinced you? Do you read my lips? Dead. This may come as news, but it's time.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 Why didn't I taste it? You'll have time. You'll have time. You're oh, gonna die. You're gonna die. You're gonna die. Yes, you're gonna die. your left side Met iedereen een glas. Bijna. Dan... dan gaan we nu proosten jongens! je Dankjewel! Goed, het idee is dat we dan nu een haag gaan vormen binnen en buiten. Waardoor en waar langs Gerben gedragen wordt.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 Ja, maar ze zijn Uitbuiven, uitbuiven. Komt goed, Ernie. Ja, het is te koud door de zin. Ja, ja, ja. Ja, maar het zonnetje gaat het het dorp uit. Ja. Gisteravond was het heel mooi mistig hier. Echt... Oh ja, dat moet wel. Magisch land. Prachtig is het al hè, met mist. Ja. Dan is het hier helemaal magisch. Oh, ja, dat is... Gelukkig Ik zo kan me dat helemaal voorstellen. Ik heb een paar Ja. ik paar keer een paar keer een paar keer een paar keer een Nee, maar een paar <laughs> gewoon binnen. Oh. Oh. Oh. Ja. Wat gaat hij daar de lucht in? Ja. Bijna. Wauw. Hij is nog niet los. Hij is nog dan niet gaat los. Hij veel sneller. Nee. Ja. Hij is nog de niet is los. Hij is nog niet los. nog oh, niet ja. Maar wat is de i-ching-teken? Wat betekent dat? Het is een kenner van de i-ching onder ons? Nou, de vraag is vooral, ja, wat, wat staat daar? Ja, wat, staat daar? Open, dicht. Dicht. Ja, ik, ben... ik denk dat dat gewoon iets Ching betekent. <lacht> oh, oh Wel leuk dat je begon Ching. Pijn Ja, tuurlijk. Wat een bot. Oh man, so dit is zo... So Het is een prachtige, stille tocht. Ik heb iets verstand. van de iets verstandigs. Ik heb Ik ik kan een beetje verstand trouwens van niet zingen. Heeft welke tekens hingen er aan de ballon? Weet ik niet, want er zijn zoveel tekens, ik weet niet van ik er aan hingen. Ja, nou, dat weet jullie wel, denk ik. Mm. Dat is heel mooi. Ja, ja. ja. Uh, uh, uh, waar uh, ja, is dat? Teflassa. Met de ballon. Is je nog daar? Uh, uh. Je hebt een met je mee. Ja. Dat mooie, mooie, mooie. Wow. Okay. Ah, ja. Tot lekker. over Dat mooie. Het het. Tot ja. Nee, maar ja. Ik heb morgen het chink teken. Ja, weet Ja, niet. Morgen Morgen ik ik Ja,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 gewoon uh, het I Ching teken wat op het I Ching, de I Ching boeken staat. Het ja, algemene. Het algemene I Ching teken. Maarten heeft dat gemaakt. Ja, uh, ik kwam er ook bij mijn naslag mee. Dit is eigenlijk de I. De, de Ching is een ander, is een ander karakter. Ja. Het zijn eigenlijk twee karakters. Maar deze wordt dan gebruikt als symbool. Terwijl het eigenlijk alleen maar de I is. Van de okay. Okay. Maar hij is mooi. Tem do Meseu, Sămo a de Bon Batudão, Să moară Take it out and take it out and take it it out it out and it out and ha! it it it it it it it it it Ni gitaa degu du ha se que sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang Ni gitaa degu du ha se que sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang Ni gitaa